Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. Het worden korte filmpjes met een heldere uitleg over het gevaar van de islam. en de noodzaak tot de-islamiseren, schrijft Wilders. Hij publiceerde zijn eerste Fitna-film in 2008. De 16-minuten-durende video bestond uit citaten uit de Koran en archiefbeelden. Wilders werd vervolgd voor groepsbelediging en haatzaaien, maar werd daarvan vrijgesproken. De Zweedse politie heeft vanochtend een nieuwe verdachte gearresteerd in verband met de aanslag in Stockholm. Waar die van wordt beschuldigd is onduidelijk. Hij zou als medeverdachte worden gezien. Daarnaast zitten er volgens persbureau Reuters nog vijf mensen vast voor verhoor. Over de eerste verdachte heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt dat het een afgewezen asielzoeker is. De 39-jarige Oezbeek, vroeg in 2014 een verblijfsvergunning aan in Zweden. Die werd vorig jaar afgewezen. Bij twee bomaanslagen op koptische kerken in het noorden van Egypte zijn in totaal 32 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond volgens de Egyptische staatstelevisie. Vanochtend ontplofte een bom in een kerk in de stad Tanta. En vanmiddag is een zelfmoordaanslag voor de ingang van een kerk in Alexandrië gepleegd. Beide aanslagen zijn opgeëist door islamitische staat. Koptische christenen vormen een kleine minderheid in het islamitische Egypte. Vandaag vieren zij, net als andere christenen over de hele wereld, Palmzondag. AZ heeft gelijk gespeeld tegen Roda JC. De Alkmaarders kwamen in eigen huis niet verder dan 1-1. Spits Wout Weghorst miste in de tweede helft een strafschop. AZ laat met het gelijkspel dure punten liggen in de strijd om Europees voetbal. Het weer, de zon schijnt volop. De maximaal lopen uit 1 van 16 graden op de Wadden tot 21 in het Zuidoosten. Morgen meer bewolking en een stuk frisser met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de wegen naar de kust in de Bollestreek. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Sloten en Knopen te Hoek... een file met een vertraging van een kwartier. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A9. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting Den Haag voor Amsterdam Hemhavens... staat twee kilometer file, één rijstrook is dicht... De N200 Amsterdam richting Halfweg voor Halfweg 2 kilometer. De N201 richting Zandvoort voor Zandvoort 2 kilometer. De N207 richting Hillegom tussen Abenes en Hillegom een half uur verdraging. En op de N208 Haarlem richting Sassenheim tussen Hillegom en Lisse 20 minuten verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Found it And Now when the rain Falls upon my head I don't think of you How much at all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 Een briljante single voor uh, Jamie Kwai. De nieuwe single heet Cloud9... zal aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Wij zeggen nogmaals een hele goede zondagmiddag. En geniet lekker natuurlijk van het mooie weer. Maar als je naar buiten gaat... vergeet niet de radio mee te nemen. Of via je telefoon te luisteren, Dolly. Ben je er klaar voor? Uur 2... Oh, voor uur twee. Ik, ik, ik dacht dat ik wat gemist had. Ik denk, oh jee, had ik alweer wat in de stijgers nee, moeten hebben. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, natuurlijk ben ik klaar voor, uh, voor deel twee. Maar ik heb nog steeds het nummer niet gehoord... wat je me beloofd had ja, te zullen draaien. Ja, die, die komt er zo aan. Dan Drop de ijs. Nice. Die, huh? ah, okay, die komt er zo aan. Die komt er zo aan. Ja, wat gaan we in uur twee allemaal doen? Dat weet ik niet. De evenementagenda, half oh, vier. oké. Okay. Het zoveel nieuws in het kort uiteraard. De wedstrijd uit de eredivisie die we volgen. En inderdaad, de single van Rob de Nijs. Hier is zondag. Ja, ja, ja. Belofte maakt schuld, hè. Dan komt hij aan. Doei. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die brandt, de brand streelt de traag. Je ogen lachen als ik zag je zijn. Ja, ik ben bij je hoor, vanmiddag tussen twee en vijf, Dolly. Ja, Op deze ja. zondag. Maar je doet daar net alsof ik het bedacht heb. Het was jouw ja, idee, nee, hè, Ja, nee, dat nummer. klopt, dat ja, klopt. Ik zei, ja. die ga ik voor Dolly draaien, vond zo leuk. Ja, ja roep ja. de nijs. En zondag. Nou ja, stel gaan we weer nieuws met je doornemen, uiteraard. Is er ja. nog wat gebeurd? Hot news. Uh, nou, nee, nog niet. Nou ja, de, het enige hotte nieuws in Zandvoort. hotter Hot, dan kunnen we het niet krijgen. Is dat er een file staat van twee kilometer? Twee kilometer, naartoe? nu nog. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Ook oh, het verkeer. Nu een mooie plaat uit de jaren 80. deze van Laura Brannigan. Je Jorde de Self-Control. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, we vertelden het net al. Een file van twee kilometer op dit moment nog richting de kust. Ja, ja, nou, dat is wel na, na ja. drie uur. Ja. Ja, maar ja, de mensen hebben het toch gelijk. Het is uh, waarschijnlijk de laatste dag deze week dat het echt lekker weer is. Dan dat is waar. Weer. Dus geniet er lekker van. Plus, dat uh, Scheveningen is vrijwel onbereikbaar. Doordat daar wegopbrekingen zijn. Dus vandaar dat er misschien toch wat extra mensen kiezen... om naar Zandvoort te komen in plaats nou, van scheveningen. Verstandige ja, keuze. Dat zeker. Maar ja, het, het heeft even wat oponthoud nu. Het is even moeilijk om het dorp in te komen. Maar als je er dan eenmaal bent... Zo, zo dan heb je het naar je zin. Echt wel. Dan heb je zin in Zandvoort. Er toch? is toch van alles te doen vandaag, ja, hè? Dat dacht ik. Ja, zo is het. Heerlijk. Restaurantjes, strandpaviljoens... He? Je kan uh, lekker terrasje, pakken, terrasje leuke, pakken. Leuke kroegjes. Gezellige winkeltjes met de aparte kleding en dergelijke. Nee, je, je hoeft je niet te vervelen vandaag. En um, over uh, de wegen gesproken, laten we nog even vertellen: dat morgen vanaf 7 uur s avonds de Herenweg in Heemstede afgesloten gaat worden. Van het 10 april, dus 7 uur s avonds, tot donderdag 13 april, 7 uur s ochtends. Dit gaat echt helemaal dicht op de fietspaden na. Die kunnen wel gebruikt worden. Maar de afsluiting is tussen Rijnlaan en Manpadslaan. En dat is voor al het over autoverkeer vanwege werkzaamheden. Dus u moet rekening houden uh, dat u omgeleid gaat worden. Het doorgaande verkeer dan. En uh, ja, dat zal toch wel wat extra reistijd ja, gaan opleveren. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus houd daar rekening mee. Mocht u bijvoorbeeld naar, uh, naar Hoofddorp moeten en neemt u altijd die route naar het ziekenhuis, ga dan wat extra uh, vroeg van huis... of neem een andere route. Tot zover de verkeersinformatie. Ja. Heb je nog een uh, oproep? Ik heb een oproepje. Uh, ik had nog even wat dingen willen uitzoeken... zodat ik wat meer informatie had kunnen geven. Want het, het, er is mij zojuist ter oren gekomen dat uh, de speelgoedvijver... en dat is de speelgoedbank voor kinderen uit de armere gezinnen in Zandvoort... Uh, die zijn op zoek naar kinderfietsjes. Daar is op dit moment heel veel vraag naar. Dus uh, mocht u een, een kinderfietsje ongebruikt nog in de schuur hebben staan... of op zolder hebben liggen... denk alstublieft aan de speelgoedbank, de speelgoedvijver. En uh, geef het daar af, zodat u kinderen uit armere gezinnen... daar heel blij mee kunt maken. Het, het, het mag ook een opknappertje zijn. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat wordt dan wel geregeld en... Uh, Trouwens, mocht u het leuk vinden om fietsjes op te knappen... bent u ook daar van harte welkom okay. natuurlijk... om daar een bijdrage in te leveren. Maar uh, kijk even in de schuurtjes of in de garage. Mocht u nog een kinderfietsje hebben... lever hem alstublieft in bij de Speelgoedbank voor een goed doel. Oké, okay, en de gegevens die zijn bekend op internet, neem ik aan. Ja, dat had ik nog even op willen zoeken. Maar goed, dat, dat, die ruimte had ik even niet. Misschien kan ik het straks nog even namelden. Doe we straks. Oké, okay. ja? dank tot zover weer het nieuws. Inclusief de verkeersinformatie gaan wij weer muziek draaien. Jawel, plaat uit de hitlijsten van dit moment. Ook weer uit de Eurobreakdown. Vrijdagmiddag tussen drie en vijf te horen met Maurice Mulder. We hebben het over Kevin James en Nerves. I promise that I'll hold you when it's cold out. lose our coats in the spring. Cause I, was I never told. Every time I see you, my heart sinks. As we lived at the carnival in some Scared ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops turning Oh, I guess we had an expiration date So I won't say I love you, it's too late ooh is het weer zo'n zaterdagavond, zo'n night to remember, jawel. De, de single van Shalemar. We gaan eens even kijken naar de ruststanden in de eredivisie. We hebben het over de twee wedstrijden. Pek Zwolle tegen Feyenoord, daar is het in rust. Is het op dit moment 2 tegen één. En dan die andere wedstrijd. FC Utrecht tegen FC Twente, ja. Nog steeds hetzelfde. Nog steeds 0-0 tussenstand. Oké, okay, oké. Okay. We houden de ja. wedstrijden voor je in de gaten. Ook de tweede helft blijven volgen bij Stansvoort op zondag. Een heerlijke een foute plaat gewoon. Joor ja, Tiffany uit de jaren 80 en ik weer weer alone now. Wat is er fout dan? Ja, nee, het is gewoon een foute plaat. V een foute vind je het geen foute plaat. Er zit niks aan waarheid in. We zijn toch alleen vandaag. Ja, dat is oh. waar. Dat is waar. Want Albert Jan <racht insulation> zit in Spanje. Ja, ja, goedemiddag, Abbertan, goedemiddag. Leke. Heb je maar de telefoon? Nee, hij luistert, oh. uh, hij luistert gezellig mee via de livestream. www.zfm-live.nl Als je live wil meekijken en luisteren naar ZFM. Nou.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 Good gracious hey. Carrying up my diamond while I'm hopping out of spaceships Need your information, take vacation to Malaysia You my baby, the Papa she flashing crazy She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato hey. Walking my my mansion, 20,000 painting Picasso hey. Bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho Ooh. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo right. She having it, when the color, working on The Bachelor Gosh. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Ooh. Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of here your nights like this Try on all your nights like this Put some smile Vooral dat stemmetje, vooral dat stemmetje. Yo, de slides, de single van Kelvin Harris. Twee minuten over half vier. Zandvoort, goedemiddag en we gaan hem doen, hè? de evenementenagenda. Dolly. Uh, jazeker, ja zeker. Uh, waar natuurlijk al heel veel over gesproken is, en waar ik het dan ook nog maar eens een keer over ga hebben, dat is de tentoonstelling This is China.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 wat je met kunst hebt, heb je. Je moet naar die expositie gaan, is te gek. Dat zegt genoeg. En ja, zeker weten. En uh, als hij daar zo op aandringt... Daar zou ik daar zeker uh, gebruik van maken... om daar eens een kijkje te gaan maken. De, de tentoonstelling is te bezichtigen... van 24 maart tot en met 7 mei... in ons Zandvoorts uh, Museum. Dan hebben we uh, 8 april en 9 april... en dat was al gauw gisteren en vandaag... De DNRT openingsrace. Dus een mooi autosportspektakel. En uh, misschien als u nu op de fiets stapt... dat u er nog een klein stukje van mee kunt krijgen. Dan gaan we naar 14 uh, april tot 17 september. Dan uh, gaat zich weer de Art Boulevard in Zandvoort ontvouwen. En... Uh, u kunt dan vanaf medio april tot en met medio september uh, genieten van karikatuurtekenaars, portrettekenaars, le schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harenvlechters, masseurs. Noem maar op, te veel om op te noemen. En uh, dat is dagelijks geopend van 10 tot 10. Van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Heerlijk. Dan hebben we 14 april uh, weer een algemene pubquiz. En uh, algemene kennisvragen worden getoond op een grootscherm... in een gezellige ambiance. En het gaat erom wie de snelste en wie de beste is uh, aan de bar. En het schijnt dat je zelfs ook telefonisch mee kan doen. Uh, het is bij Café Koper uh, op 14 april. De starttijd is 9 uur. En de kosten zijn 2,50 euro... Even kijken, nou ben ik toch mijn kalender kwijt. Oh, daar is die weer. Ja, heel goed. En dan alweer wat verder weg. Dat zal volgende week nog wel een keer herhaald worden, neem ik aan. De Vintage at Zandvoort komt er weer aan, jongens. Het uh, Lustrum is het zelfs. Vijf jaar Vintage at Zandvoort. En um, het, het, zoals u waarschijnlijk al weet... is het een, een happening met Volkswagen-automobielen... Uh, in alle soorten en maten en is er van alles omheen te doen. En u kunt dat vinden op parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Maar uh, ongetwijfeld zullen alle ins en outs daarover nog ter sprake gaan komen... in de komende week bij CFM Zandvoort. Zo en is het. Dat is dan zo'n beetje de evenementenagenda voor de komende tijd. Nou, de komende dagen weer voldoende te doen. En de evenementen zijn ook na te lezen op onze CFM-app. Dus download het nu, Spooky en Zo. done Love, love Does your heart. Wat aan je benen drie. Ja, ik, ik, ik was. Het, ik was het niet hoor. Ik was. <lacht> <het>. <lacht> nee, nee, nee. Jij bent een veilige afstand. Keurig netjes op mijn plekje staan. Ja, ja, ja. Als je dichterbij had gezeten, had je al een hengst gehad. Ja, dat dacht Want ik ik. Voelde echt, Ik voelde echt iets kriebelen aan mijn benen. Dus ik schrok heel erg. Dus ik vlieg hier naar achteren en ik kijk. Maar het was dus gewoon de draad van mijn koptelefoon die aan het kringelen was komt dan die grote spin van, uh, van de week waarschijnlijk. Ja, echt. Ja. echt. Vrijdag na, de, na onze medewerkersbijeenkomst kwam ik thuis. En toen zat er een gigantische zwarte spin op de trap. Oeh. En uh, gelukkig werd uh, mijn dochter naar huis gebracht door een van haar vrienden. en Die hebben we meteen uh, mee naar binnen geloodst om die spin uh, te verwijderen. En natuurlijk het huis helemaal te controleren. Want eerder gaan de dames dan hun bed niet in. Hè? Dat snap je wel. Maar <lacht> goed. Uh, we hebben nog een berichtje ja, voor onze vanavond vanavond, vanavond, vanavond, vanaf ja, 6 uur. Vanavond, straks uh, wordt een hele speciale avond. Uh, want ZFM Zandvoort, het cent uh, in het teken van Pasen... integraal de Matthäus Passion uit. Vooraf gegaan door een korte inleiding. En uh, die inleiding wordt gegeven door uh, onze collega Ruud Jansen. Die gaat u van alles vertellen over de uitzending van vanavond... En uh, de Matthäus Passion, dat is een oratorium gecomponeerd door Johan Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste ook meteen. Duurt wel een paar uur, geloof ik, hè? Ja, de Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterrenverhaal van Jezus Christus... conform het evangelie volgens Matthäus. De uitzending begint om zes uur met de inleiding en van half zeven tot... 11 uur, klopt dat? Nee, toch? Nee, volgens mij nee, niet. Nee, 9 uur. Ja. 9 uur, ik heb mijn leesbril niet bij me. En dan staat... nou. Dus van half 7 tot 9 uur... is de integrale uitvoering van de Matthäus Passion te horen. Deze keer is gekozen voor de uitvoering... van het Amsterdam Barok Orkest en Koor... onder leiding van Ton Koopman. Deze uitvoering kenmerkt zich door het gebruik... van originele historische instrumenten... en is kleiner qua bezetting dan tegenwoordig vaak gebruikelijk is. Voor de liefhebbers houdt het tekstboek en of de partituur... bij uw hand gedurende de uitvoering, mocht u deze hebben... Uh, mocht u hem niet hebben en toch uh, willen meenemen tijdens de uitzending... kunt u dat vast en zeker op internet wel terugvinden. Vanavond, dus... vanaf 6 uur, lekker geluisteren... naar je eigen lokale radio CFM met de Matthäus Passion. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah, Woo! and I'm like, you should come my way. See that? Yeah. yeah.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 De oude single van Maxi Priest is flink onhanden genomen. En wel door deze Sean Paul en Close to You inderdaad. Zo heette die single van Maxi Priest ook. Ja, we gaan eens even kijken naar de visie, Want moet je even naar de tv kijken, Dolly.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 een grote hit voor onze zuiderburen, zuidenboer, wou ik zeggen. Zuidenburen? Je zit echt niet helemaal in voetbal, hè? Ja, erg Boeren. boeren. Ja, ja, dat vond je leuk, hè? Dat vond je leuk, hè? Van de voetbalwedstrijd. Ja, van de voetbalwedstrijd. Ja, je moet alleen geloof ik wel weten met welke voetbalwedstrijd je het wel en niet doet. Ja. Oh, Oké, okay, ja, heel ja. verstandig. Milo, daar hadden we het over. inhouding at the Moon. Ja, de speelgoed Vijver, we hadden het er net over. Ja, en klopt. Hoe kunnen mensen voor de kinderfietsjes in contact komen? Nou, ik heb inmiddels even nagedacht. Gekeken en uh, er staat, er is trouwens ook een website he, van de speelgoedvijver, de lachende kikker. Dus dat kun je ook opzoeken en zelf even kijken wat de contactgegevens zijn. Um, ik kan het nu ook even doorgeven. Er is een telefoonnummer beschikbaar. En dat is het telefoonnummer 06-29-74-1357. En de eerstvolgende uitgifteochtend is woensdag 17 mei. Dat is, uh, en dat is dus ochtends. Dan okay. kan iedereen uh, daar trouwens naartoe ook... om uh, die, uh, die een beetje krap bij kas is en toch speelgoed wil hebben voor de kids. Die kan daar naartoe om speelgoed uh, uit te zoeken. En uh, meestal uh, is daar ook gecombineerd de kledingbank bij. De kinderkledingbank. En we zoeken ja. nu kinderfietsen. We zijn nu op zoek naar kleine fietsjes, kinderfietsjes. Daar is enorm veel vraag naar op het moment. Dus mocht u een fietsje hebben nog in de schuur of in de garage... en uh, weet u daar geen doel voor... brengt u het dan alstublieft naar de lachende kikker, de speelgoedvijver. De speelgoedbank voor kinderen. Ja, kijk even op internet voor de adresgegevens en het telefoonnummer natuurlijk. Ja. En hier is Kygo, it ain't me...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 Ja, gewoon even een blokje suikerburen. Als eerste Milo en Houding uit de Moen, erachteraan Kago en It eats Me. Ja, we gaan eens even kijken naar de inrevisie tussenstanden op dit moment, Dolly. Wat uh, ook bij FC Utrecht tegen FC Twente Simulsk gescoord. Ja, ja. En uh, ja dat kan ook natuurlijk op een gegeven moment niet uitblijven. Het is ook leuk voor de mensen die zitten te kijken, natuurlijk. Uh, mensen, als u niet kijkt en u luistert naar ons, dan kunnen we u nu vertellen dat FC Utrecht twee doelpunten heeft gescoord. Okay. En FC Twente nog niets. Dus het staat 2-0 voor Utrecht. En dan uh, Zwolle tegen Feyenoord. Daar staat het op dit moment 2 tegen 2. Dus... Uh, oh, mag ik nog wat zeggen? Oh, ja, want ja, ja, ja, ja, nou, nou, ik had okay. een vraagje. Ik heb het nou over FC Utrecht. Maar heb jij het ooit wel eens meegemaakt dat je op een station in Utrecht was als Utrecht een uitwedstrijd heeft? Uh, nee. Dat moet je eens doen voor de gein. Dat moet je eens doen voor de gein. Ik kwam wat, een keer wat, op. Wat gebeurt daar dan? Nou jongen, ik, ik was een keer daar uh, op, op Utrecht Centraal, hè, op het Centraal Station, per ongeluk. En ik denk, wat gebeurt hier? Allemaal grote groepen mannen, hè? Allemaal mannen. En dan hoor je ineens hoor je door dat, door dat uh, station scha schallen. Uuh! En dan hoor je van alle kanten, nou, je weet niet wat je gebeurt. Hoor je allemaal terug. U, ja. U. Maar niet normaal. Je weet niet, dat is zoiets leuks om mee te maken. Want het gaat achter elkaar door. Alleen es, es, steeds komt vanaf een andere plek één persoon die u roept. En dan vanaf dat hele hoog katarijnen, alle kanten, winkelcentrum. Het, het, de hal. Het, overal komt die u weer terug. Nou, je ligt helemaal dubbel. Dus echt een leuke ervaring. Ik eh, dank u voor deze mededeling. Jawel. Evenement. Ja. Ja, zometeen het derde en laatste uur van Zandvoort op een zondag, een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. En we hebben de zin in hoor, dus we gaan nog wel eventjes door tot aan vijf uur zelfs op zondag met nu Koen de Ken.